Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 16 maart 2012. Heeft u vragen voor dit vragenuur, dan kunt u deze mailen naar i-ask bartimeus.nl. Wilt u deelnemen, dan kunt u naar de website van Bartimeus gaan www.bartimeus.nl schuine-i-ask. Welkom op het Bartumeis Vragenuur. Um, we zitten zoals gebruikelijk weer hartstikke vol. Ik zal de mic even lokken en even die mevrouw hier uitzetten. En dan neem ik het programma even door en dan gaan we gauw starten met het eerste punt. Uh, wat gaan we doen vanmiddag? Uh, vragen via IASK. Er was een vraag van Astrid Veldman over een verhaal of we iets aan NVDA konden doen wat daarmee mogelijk was in verband met et etc. Er staat nog steeds een vraag van Selma. Nu zegt hij Mike Available. Er is ook een vraag van Stefan Nijs. Enkele vragen zelfs. Er zijn inderdaad een aantal vragen van uh, Selma over de NAS nog steeds. Er zijn een aantal vragen van Stefan, van Stefan Nijs. Dat gaat over internet en dat gaat over bellen. Dan krijgen we de vragen uit de chat. Uh, tips en trucs. Dat is nummer 3. Nummer 4 is uh, Ton gaat een deel 3 doen uit iTunes met thuisdeling. Nancy gaat een verhaal houden over de layout en de functionaliteit van Blink Magazine. Schijnbaar schiet die mic er soms af. Um, Nancy gaat een verhaal houden over de functionaliteit en mogelijkheden van Blink Magazine. Ik wou een review gaan doen van de OV Butler app, als we dan nog een beetje tijd hebben. En nummer 7 is... Wat er nog ter tafel komt, oké, okay, uh, ik weet niet of iemand nog wat heel dringendes te melden heeft, anders gaan we zo beginnen met, uh, met de vragen. Oké, okay, um, vragen via iask. Uh, Astrid Veldman vroeg uh, of er een uh, verhaal gehouden kon worden over NVDA. En mijn vraag is, is er hier iemand in de chat die uh, veel daarvan weet en daar een verhaal over zou willen gaan doen? Uh, ik weet niet of Astrid kan, kan antwoorden. Uh, Astrid, uh, bedoel je dan uh, echt het werken met uh, uh, iTunes en NVDA? Uh, want ja, uh, natuurlijk uh, ik wil daar best wat aandacht aan besteden want ik ken NVDA wel een beetje maar uh, ik vraag me dan uh, uh, toch in, in alle redelijkheid af uh, als je dus de, de dingen wil doen met iTunes behalve de App Store uh, kun je met, met JAWS toch ook heel redelijk uit de voeten en dan heb ik niet het gevoel dat NVDA je meer kan bieden Astrid, jij bent uh, niet te verstaan ik hoor er helemaal niks wat ik begrepen heb, Tom, is meer over de algemene werking van NVDA omdat ze dat gewoon... Uh, ...leuk en goed programma vindt en daar uh, enige aandacht aan zou willen besteden. Dus op zich vind ik dat prima. We kunnen best af en toe gewoon uitstapjes maken. Um, dat het niet altijd over, over iPhones of dat soort dingen gaat. Er is helemaal niks op tegen, mits dat geen regel wordt wat mij betreft. Dus als jij daar een volgende keer een verhaal over kunt houden, lijkt me dat helemaal prima. Ja, dat ben ik ten dele met je eens. Uh, ik vind dat dat alleen kan als we tijd over hebben. Als dat ten koste gaat van uh, de echte iPhone en iPad dingen, denk ik dat je dat niet moet doen. Oké, okay, daar gaan we het dan uh, na de chat even over hebben of we dat, die tijd daarvoor over gaan krijgen. Uh, het verhaal rond de NAS dingen, zijn daar nog nieuwe uh, dingen over te vertellen? Ja, ik heb de microfoon weer. Het loopt niet echt heel soepel vandaag, geloof ik. Um, die schuiven we dan nog even door. De vragen van Stefan Nijs. Er ging er eentje over internet. Of we dat een keer konden behandelen met uh, gebruik van de rotor. Nou, die uh, wil ik voor volgende week gaan doen. Dus die komt zeker aan bod. Um, hoe een gesprek ophangen als de iPhone vergrendeld is... Nou, volgens mij moet je hem dan ontgrendelen en gewoon dubbeltikken met twee vingers. Maar misschien zijn er ook nog wel andere methodes gevonden hier in de chat. Volgens mij kun je een gesprek altijd beëindigen door op de vergrendelknop te drukken. Dat Doe ik wel en dat werkt bij mij eigenlijk altijd. Ja, maar in de vraag staat dat die al vergrendeld is. Misschien dat je dan nog wel een keer kan vergrendelen. Of misschien kan je dan nog die vergrendelknop wel gebruiken. Dat twee keer tikken met twee vingers is bij mij nooit gelukt om een gesprek te beëindigen. Maar dat kan aan mij liggen. Misschien heb ik manke vingers. Nou Aad, wij, wij hebben dat woensdag in, in, de, in, de, in de training geprobeerd en dat ging goed volgens mij met op de vergrendelknop drukken. En ik had op het moment dat jij me belde mijn iPhone gewoon vergrendeld. Dus uh, volgens mij moet dat gewoon kunnen. Oké, okay, en wat dat tikken met twee vingers betreft aat misschien heb je ze te dicht bij elkaar staan. Als je je vingers stijf tegen elkaar doet en dan dubbeltikt of mm, daarmee tikt, dan denkt hij gewoon wat heb jij een klein dikke vinger. En als je ze enigszins uit elkaar spreidt, ongeveer een centimeter of anderhalf ertussen of twee, dan gaat dat een stuk beter. Dat geldt ook voor het draaien met de rotor en voor al die twee vinger tik gebaren, het probleem kunnen zijn. Ja, ik zal het eens uitproberen. Ik weet het niet. Het uh, kan ook. En verder zag ik nog van Stefan dat uh, als hij op home drukt. Ik kan niet beneden. Engels. Ja. Als hij op home drukt. Dat hij dan even naar de hands-free mode gaat. Uh, en. Nee, sorry. Als hij op home drukt bij programma's, dat hij dan uh, Sander heel zacht wordt. En dat hij uh, daarom zijn iPhone geherconfigureerd had om dat weer goed te krijgen. Ik snap niet helemaal wat hij daarmee bedoelt. Uh, mogelijk komt hij in die uh, voice dialing omdat hij hem te lang vasthoudt. Maar daarvoor... Uh, Kun je weer gewoon op home drukken en dan springt hij daar weer uit. Zijn er andere mensen die ervaring hebben met dat Sander plotseling zacht wordt? En dat lag niet aan het volume, zei uh, Stefan. Wat ik wel eens merk is dat um, uh, Xander dan niet uit de spieker komt, maar uit zeg maar, uh, uh, het spiekertje voor je oor. Dus uit het gleufje boven in het glas wat je aan je oor houdt als je belt. En het is het soms heel lastig om hem dan weer terug op de speaker te krijgen. Wat ik dan toch wel gedaan heb is uh, hem vergrendelen en ontgrendelen. En als dat niet werkt, uh, de truc van vijf keer achter elkaar snel op de thuisknop drukken om hem uh, zeg maar, snel te resetten. Uh, dat verschijnsel ken ik. Ik heb het uh, met 5.1 nog niet eerder meegemaakt. Wel met 5.0 heen heb ik dat een paar maal gehad. Oké, okay, want in mijn gedachte was een beetje van, zou het kunnen liggen aan het actief zijn van programmaatjes als uh, Skype? Want die willen ook nog wel wat rare dingen doen met je speaker en je, en je horendeel. Klopt, ook daar, uh, ik weet niet of die problemen er nog zijn, want ik heb Skype al een tijd niet meer gebruikt. Maar ben ik helemaal met je eens Bruno, dat is ook vaak een postdoener. Oké, okay, dan moet je even maar kijken of uh, als hij consequent een postje een appkiezer uh, verschoont van dit soort programma's, of die het dan nog heeft. Nou, dat waren de vragen die binnengekomen waren via IASK. Het tweede, dat zijn vragen en opmerkingen die hier binnen de chat komen. Ik ben zelf zo betaald om als eerste een opmerking te maken en wel dat er uh, volgens de mensen van TC Conference binnen nu en twee of drie dagen een app aankomt waarbij het probleem van de 15 gebruikers in een uh, conference room opgelost zou moeten zijn. Dus mocht dat zo zijn, dan kunnen we volgende week kijken of we weer met appjes kunnen gaan, uh, gaan werken. En um, ja, de market is de test eigenlijk. La, uh, laten we maar kijken wat hij doet. Maar wel eerst na een update AUB. Um, verder had Aad nog een vraag voor de chat, maar ik ben eerlijk gezegd vergeten wat hij was. Dirk, uh, je vergeet nog één vraag van, uh, van Stefan Nijs en dat gaat over het... Uh... Tijdens het bellen, uh, overschakelen naar de free mode. Um, het enige wat ik, daar, wat ik daarover kan zeggen is dat als je iPhone uh, uh, toch te horizontaal gaat houden. Dus niet echt helemaal verticaal, maar zeg maar je hoofd een beetje opzij buigt. Zodat je uh, de iPhone ook wat horizontaler gaat houden. Het inderdaad snel kan gebeuren dat hij overschakelt naar de handsfree mode. Ik dacht dat daar een aparte sensor voor in zat. Dat als je hem echt naar je hoofd toe bewoog, dat hij het dan... Uh... Uh, ...op telefoonstand ging doen. Want als ik hem gewoon plat leg... ...dus dat hij hands-free is... ...en ik doe mijn hand van boven naar beneden... De, uh, ...richting de iPhone... ...dan gaat hij op een gegeven moment ook in de telefoonstand. Maar het, het kan goed... ...dat het is een beetje een... Uh, een ...raar gebeuren. Er zitten wel meer... Uh, ...bukjes in dat hij soms gewoon niet hands-free wil... ...of niet naar de microfoonstand wil... ...of dat soort dingen. Die aparte sensor klopt... Approximately heet dat volgens mij. En die doet inderdaad uh, iets op het moment dat je hem bij je hoofd hebt. Dan wordt uh, hij... Ik heb ook nog wel even een aanvullende vraag op wat uh, uh, Tom net zei. Dat was namelijk iets wat ik, uh, wat ik uh, voor het eerst hoorde. Maar misschien heb ik van al wat gemist. Uh, dat je vijf keer op de uh, home toets zou kunnen drukken om je iPhone te resetten. Ik dacht dat er meer iets was van vijf seconden. ...of langer uh, beide knoppen ingedrukt houden, zowel de vergrendel de, de als de home-toets. En dan is mij bovendien opgevallen een heel raar fenomeen dat als je hem op die manier herstart... Uh, ...wat ik dus net zelf zei, hè, die, die tweede methode, vijf seconden die knoppen ingedrukt houden... ...dat hij dan helemaal niet om de pincode van je simkaart vraagt. Wat mij wel heel uh, wonderlijk voorkomt, maar goed. Oké, okay, nou die tweede, dat, uh, dat weet ik niet, want ik heb zelf geen uh, pincode erop staan... Als ik home knop heb gezegd, dan zei ik dat fout. Ik bedoel, vijf keer snel achter elkaar op de tuin. Ja, zie zeg ik het weer? Op de vergrendelknop. Nou, desalniettemin is dat voor mij ook helemaal nieuw. Dat kende ik ook niet. Ik ken alleen het verhaal dat je dus meerdere seconden beide knoppen ingedrukt moet houden. Zeg maar een soort control alt delete ala la DOS. Nou, die gaat wel wat verder hoor. Die. Uh, ...de control altijd lead à la dos... ...die proberen toch wel het een en ander aan bestanden af te sluiten en zo. En wat ik van... Uh, uh, ...gelezen heb over het samen indrukken van de home... ...in de vergrendeltoets, toetsen... ...dat is echt gewoon een keiharde reset. Dus um, die moet je denk ik alleen maar gebruiken... ...als je hem echt niet uit kunt krijgen. Dat is een beetje vergelijkbaar volgens mij met... Um, wat je bij een Windows PC hebt. Als je kort op de aan en uit -toets tikt van een laptop. Dan probeert hij alles netjes af te sluiten. En dan gaat hij gewoon uit. Ja dat geldt natuurlijk voor de modernere desktops ook. En als je die knop ingedrukt houdt. En je houdt hem een seconde of 7, 8 ingedrukt. Dan is het plotseling poef. En dan is hij gewoon weg. En dan sluit hij dus ook geen bestanden meer af. Dus ik... Als het echt moet kun je hem op die manier hard resetten, maar ik zou er voorzichtig mee zijn. Ja, het is mij wel een paar keer overkomen. Bijvoorbeeld gisteren nog in de trein, op een gegeven moment reageerde de voice-over op een zodanige manier. En dat hebben we op de iPad van Marga ook wel eens een keer gehad. Trouwens zelfs niet eens met voice-over aan, gewoon in zijn algemeenheid. Dat hij helemaal niet meer fatsoenlijk en op de goede manier op schermaanrakingen reageerde. Ja, dan moet je toch wat, zeker als je geen oogjes in de buurt hebt. En bij dat fenomeen uh, verbaast het me dan ook, uh, dat, want wat jij net zegt, Dirk, dat heb ik ook altijd wel zo begrepen. Dat je dan inderdaad gewoon het zaakje echt zoals een Windows PC reset met uh, even tien seconden die, uh, die knop in uh, drukken. Uh, of vijf, net wanneer, toch wanneer die uh, gewoon bloep de, de stroom eraf gooit, zal ik maar zeggen. En uh, ja, dan verbaast het me dus ook dat A, de appkiezer nog gewoon met apps gevuld is op het moment dat ik hem op die manier gerestart heb. En b, uh, ja, dat ik dus geen pincode voor de simkaart hoef in te vullen. Dan denk ik van nou, wat reset die dan eigenlijk? Uh, niet alles kennelijk. Uh, Bruno, heb je dan eerst je iPhone helemaal uitgezet en dan pas... Uh, dan moet je echt een halve minuut wachten en, en dan pas de, de thuis- en de vergrendelknop tegelijk ingedrukt houden... En dan een seconde of tien à 15 als ik me goed herinner. Dat is volgens mij de, de reset methode. Oké, okay, maar het probleem is vaak juist dat je hem niet meer uit kunt zetten. Of anderszins, uh, uh, dat is de reden dat ik er wel één of twee keer, uh, nou misschien ook wel drie keer, ooit die beide knoppen langdurig heb ingedrukt. Omdat ik eigenlijk niet veel anders meer zag dan deze mogelijkheid. Ja, maar volgens mij is dat ook inderdaad een reset Bruno, daar heb je wel gelijk in. Uh, en misschien dat hij dan het, het, het, het um, deel niet reset, zodat je je pincode niet hoeft in te vullen. Maar ook dat blijft een beetje raar. Je zou verwachten als het een reset is, dat hij dan echt ook gewoon uitgaat. Um, maar klaarblijkelijk doet hij dat niet. En het is ook echt heel slecht gedocumenteerd overigens. Uh, wat er wel en hoe exact gereset wordt. Maar volgens mij is het dus zeker zo dat als je die uh, aan de home-toets en de verwendel-toets samen indrukt en ingedrukt houdt, dat hij op een gegeven moment een reset pleegt. En daar hoef je dacht ik, niet eerst voor uitgehaald te hebben. Nee, maar dat zeg ik ook, dat zou ook heel onlogisch zijn, want waarom reset je hem? Juist omdat je even niks anders meer kunt. Dus, dus dan zou het heel gek zijn dat je hem eerst uit zou moeten zetten, want dat is nou juist wat niet meer, uh, niet meer wil. Ben ik geheel met jou eens. Ehm... Um... Nou, dat brengt ons dus denk ik meteen wel een beetje bij het volgende. Zijn er nog andere tips, trucs of dingen uh, gevonden van de week? Nou, ik had mijn vraag nog. En uh, die zal ik dan toch maar stellen even. Ik wil weten of iemand goede ervaring heeft met een bepaalde tekstverwerker. Ik heb uh, vorige keer K-Write uh, gedownload, maar ik weet niet of er ook andere mogelijkheden zijn. Ik zoek een tekstverwerker waarmee ik uh, een beetje goede verslagen en zo kan maken. Dus... Uh, uh, je kan daar notities voor gebruiken, heb ik begrepen. Maar dat, die heeft denk ik niet zoveel mogelijkheden. Maar graag uh, wat commentaar. Hier, Nou, de eerste vraag is, wat, wat vind je goed? Um, je belegt dingen als, als opzommingstekens kunnen plaatsen en uh, lijsten kunnen maken en links kunnen plaatsen en dat soort dingen, aan? Ja, dat kan wel, ja. Ik ken alleen pages daarvoor, die kan daar vrij veel mee. Ehm... Um, en als je redelijk recht-toerecht recht aanschrijft, dan gaat het, allemaal, uh, gaat het allemaal wel goed. Het enige waar ik het lastig vind is als je moet gaan zoeken in teksten. Als je er een braille regelaan hebt, wordt het keurig gemarkeerd. En dan kun je met keuzerrouting erop klikken. En dan vind je het gevonden woord. Maar als je dat met spraak moet doen, blijft dat, vind ik, erg lastig. Uh, nu zijn er verschrikkelijk veel tekstwerkers. Ik, uh, ik heb ook wel eens plain text gebruikt. Um, ...als variant voor de notities. Maar die vind ik zelf niet zo prettig. En, ja, Notities is eigenlijk meer, meer voor notities. Dat ben ik wel met je eens. Die is niet voor uh, hele mooie verslagen. Wat ik verder nog een nadeel van notities vind... ...is als je even in een ander programma bent geweest... ...om iets op te zoeken... Um, ...dan ben je de positie in je, in je notitie gewoon kwijt. Dus ik wil zeker wel eens kijken of er een ander tekstwerker is die uh, meer of mooiere dingen kan maken. Nens, heb jij toevallig ooit wat gevonden in jouw speurtocht in de App Store? Nou ja, staat inderdaad ook op mijn lijstje. Um, ik heb wel even gekeken naar Writer, maar dat is inderdaad voor de Mac heb ik even gekeken. Uh, nee, lijkt me interessant om even of een keertje te onderzoeken in ieder geval. En uh, daar meer over te laten weten. Je hebt toch ook uh, plaintext, zo'n uh, tekstverwerkertje dat bij Dropbox hoort. En dat is volgens mij net even weer iets geavanceerder dan notities. Ja, dat klopt. Die uh, gebruik ik ook voor Dropbox. En die kan makkelijk zinken met Dropbox. Uh, maar die heeft een beetje een lastig soort menu. Wat. Uh, je soms moet dubbel tikken en vasthouden. En het komt dan midden op het scherm waar je niet vegend heen kunt komen. En dan moet je dus uh, dat in feite aanwijzen. En met een beetje geluk vind je dat. Ik heb daar zeker met het toetsenbordje, als ik dat samen gebruik, nog wel eens een beetje ruzie mee. Uh, maar wat mensen zeggen, dat, dat, dat lijkt me prima. Uh, om daar uh, wat onderzoek naar te doen. Heb jij daar uh, tijd en zin in, mensen? Uh, daar hebben het als goed is dadelijk over, maar uh, nee, het lijkt mij erg leuk. Dus uh, schrijf hem maar naar mij. Ik dacht even toen werd het heel stil, maar gelukkig was dat niet het geval. Um, en wat bij Pages wel lastig is, uh, is dat het hernoemen. Uh, nee, als je een leeg document aanmaakt, dan komen er een serie templates. Volgens welke je een document kunt gaan schrijven. En één daarvan is leeg. Dat is degene die ik meestal gebruik. Uh, en het hernoemen van dat ding, dat kan niet met de voice-over aan. Nu zag ik laatst in de voice-over area een truc om dat met de voice-over uit te doen. Dus dan zoek je dat ding op met je vinger. Uh, zorg ervoor dat je vinger in de buurt blijft. Zet de voice-over uit. Uh, dubbeltikt op de documentnaam. Zet de voice-over weer aan. En dan kun je hem plotseling wel wijzigen. En als je ze dus niet wijzigt, dan heten je documenten gewoon leeg 1 en leeg 2. En dat is vast niet de naam die je aan je verslag wil meegeven. Het synchroniseren van pages met uh, iCloud verloopt wel heel erg mooi, vind ik. Dat gebeurt echt volledig automatisch en er komt een keurig tellertje. Als je een document plaatst en dat zie je oplopen en dan staat hij op 100%. En ik heb de update van uh, 5.1, dat was bij mij helemaal fout gegaan. Dus toen moest ik een herstelprocedure uitvoeren. En alle documenten en agenda's die kreeg je keurig weer terug uit de iCloud. Dus dat viel me eigenlijk allemaal reuze mee. En dat uh, verliep heel erg soepel. Er was ook een update van 5.1 voor pages. Maar ik heb niet gezien wat daar uh, voor nieuws en spannends mee was. De andere die bij pages hoort... Um, ...is Numbers als spreadsheet lezer en maker. Die vind ik zelf heel erg lastig om te bedienen... ...omdat de verticale stappen door een spreadsheet doen het niet. Je kunt nou, op internettabellen kun je wel verticaal doorheen stappen... ...maar door die spreadsheet kun je niet verticaal heen stappen. Dat vind ik erg jammer dat ze dat niet wat netter hebben geïmplementeerd. Als het een kleine spreadsheet is van... Uh, ...vier of vijf kolommen breed en alleen maar in de lengte... ...dan is het wel redelijk goed te doen om het ding te bekijken. Maar het invullen daarvan is nog een hele klus. Een ander pakket waar ik naar gekeken heb, dat is Quick Office. En die is gewoon helemaal niet toegankelijk. Ja, wel de menu's, maar niet de tekst. Je kunt de teksten gewoon niet lezen daar. Uh, even twee dingen... Um over uh, um, numbers. Ook als je de rotor op verticale navigatie zet, uh, kun je er dan ook niet doorheen uh, verticaal navigeren, Dirk. En uh, ik meen me herinneren dat een paar weken geleden uh, Daniel een, een tip had om toch een uh, ...een pages document te hernoemen... ...maar ik kan me niet meer precies herinneren hoe dat in elkaar zat... ...misschien weet jij dat nog. Ja, dat was wat ik net beschreef in het voice-over ding volgens mij. Dus dat je hem opzoekt met je vinger, voiceover over uitzet... hem hem dubbeltikt, dus zonder voice-over... ...en dan de voiceover over weer aanzet. Oké, okay, en, en die verticale navigatie in de rotor zetten... ...en dan uh, door een spreadsheet heen, dat werkt dus ook niet... Nee, ik heb er naar gekeken en die verticale navigatie doet het niet. Nu moet ik zeggen dat was bij uh, 5.0, dus misschien dat ze die bij 5.1 erin gebakken hebben. Ik uh, zal daar van de week nog even naar kijken. En dan verder, je noemde iCloud. Ik, ik heb wat vragen over iCloud gehad. Ik heb er zelf nog nooit mee gewerkt. Maar misschien is het wat om ook in, deze, uh, in dit vragenuur er wat aandacht aan te besteden. Want volgens mij is er wel belangstelling voor om te weten wat je moet doen om het te laten werken en hoe het werkt. Het lijkt mij heel erg boeiend, dus ik ondersteun dit voorstel graag. Ik heb nog een andere uh, korte vraag. Ik kreeg net een melding van iTunes dat er weer een update is. Nou kon je vroeger dat gewoon uh, zijn gang laten gaan. Tegenwoordig moet je naar een of andere kromsprakige website en hem daar ergens uh, afhalen. Dan wil ik die moeite best doen. Maar is het überhaupt de moeite waard? Uh, ik heb nu 10.5 en ze gaan naar 10.6. Um, ik heb hem uh, vanochtend geïnstalleerd en daar werd ik niet blij van. Want ik dacht bijna van mijn, uh, mijn vragenuur gaat uh, niet door. Want ik kreeg een hele vervelende foutmelding over een uh, DLL, SQLite, die miste. Maar in ieder geval heb ik dat nu via Google kunnen oplossen. Uh, ik weet nog niet, ik, ik geloof niet dat ik heel erg blij word, Ruud. Dus ik zou dat nog maar even niet doen, die update. Verder hangt het er vanaf hoe je gaat updaten. Als je het via uh, de, de Apple updater doet... Uh, ...het is niet via iTunes zelf, maar uh, via de, de software-update van Apple... ...dan doet hij het volautomatisch en dan hoef je niet naar een website. Ja, en dat gebeurde vroeger met iTunes, kreeg je zo'n melding... ...en dan uh, kwam je vanzelf in die updaten, dat is nu niet meer zo. Nee, dat klopt, dat had ik ook gisteren, toen heb ik hem ook geupdate ...of wilde hem updaten, uiteindelijk heb ik het niet gedaan... ...maar ik ga inderdaad naar een website, als je het vanuit iTunes zelf doet... ...vanuit je vaste computer bijvoorbeeld... Ja, dat bedoel ik. En dat vind ik allemaal nog niet zo erg. Maar die website, daar blijf je dus in kringetjes ronddraaien. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Het is me uh, bij een vorige update nog wel eens gelukt. Maar ik onthoud nooit hoe ik dat dan weer gedaan heb. En uh, nou, ik wil best uh, daar een half uurtje of drie kwartier voor uittrekken. Maar dan ben ik er wel klaar mee. En dan laat ik het lekker zitten. Nou, wat je dan kan proberen, als je het alsnog zou willen, is het dus niet via iTunes doen. Maar... Uh, um via uh, startmenu programma's... Uh, kijken naar... Uh, Apple software updater... en die starten. Die ziet dan... Wat voor updates er zijn. En je kunt dan aan of uitvinken wat je wel of niet wil hebben. En die gaat gewoon helemaal zijn gang met de update. En dan kom je nergens op een website. Dan krijg je op een gegeven moment gewoon een sluitenknop en dan is het gebeurd. Oké, okay, nou dat is in ieder geval uh, al een stuk beter. En nu we het daar toch zo over hebben. Want die, die Apple update, die haalt natuurlijk van alles binnen. Ook Safari en dat soort dingen. Kan ik nou ook van dat verdomde quicktime af. Want dat gebruik ik nooit. En dat zit me eigenlijk in de weg ook uh, bij andere programma's af. En er is in het forum ook al het nodige over te doen geweest. Want je kunt gewoon uh, via Outlook geen geluidsbestanden meer downloaden. Want dat wordt op de een of andere manier geblokkeerd. Kan ik daar af zonder dat iTunes instort? Nee, <lacht> daar kan ik heel kort in zijn. Volgens mij kan het gewoon niet. En ik heb al uh, heel erg lang onder andere met Astrid lopen zoeken naar... Uh, waarom die gemene quicktime zich nu echt overal mee bemoeit en je halve PC overneemt. En er zijn een aantal vinkjes en een aantal registry settings waarmee je aan het spelen zijn geweest. Maar het is tot nu toe nog niet gelukt om dat uh, automatisch afspelen weer uit te zetten. En dat hij weer gewoon vraagt of je een bestand wil opslaan of wil uitvoeren. En ook dat vinkje bij, um, even kijken, als je bijvoorbeeld bij deze computer ga je naar mapopties. Dan ga je naar uh, Bestandstype heet dat tabblad geloof ik, en er komt zo'n hele lange lijst. Daar zoek je MP3 op, dan tap je naar geavanceerd, die geeft je een spatie, en dan heb je daaronder in een vinkje staan die het zou moeten regelen of uh, er gevraagd moet worden bij downloaden, uh, openen en opslaan. Maar ja, die deed het ook niet. Bij mij op mijn computer doet hij het wel, en bij Astrid op haar computer deed hij het niet. Uh, Astrid heeft wel een workaround gevonden, of die heeft Martin geloof ik gemaakt, uh, om het alsnog voor elkaar te krijgen. Um, kun je daar wat over zeggen, Astrid, of is Jean-Mike nog steeds uh, uh, zacht? Nou, ik ben Astrid niet, maar uh, ik heb dat programmaatje inderdaad van Astrid ook gekregen. Dat werkt, dat is gewoon een afzonderlijk uh, klein uh, exe-bestandje dat je gewoon vanuit je verkenner kunt starten. En dan vraagt hij om een link. Nou, die link die kun je, in je uh, hoe heet dat? op je prikbord zetten. En uh, nou, als je die dan... ...in dat veld plakt en je geeft een oké... Okay, ...dan gaat hij hem inderdaad keurig downloaden. Hij vraagt zelfs nog in welke map hij dat moet doen. Dus het is op zich een keurige oplossing. Alleen ja, je moet er weer wat extra handelingen voor verrichten. Ik vind dat niet erg, maar de schoonheidsprijs verniet het natuurlijk allemaal niet. Ik, ik, vind, het, ik vind het heel apart, want ik heb nergens last van. Nou heb ik tijdens de installatie van QuickTime ook echt alles afgevinkt. Zo in de trant van, ja mag je nergens mee bemoeien... En ik heb voor de zekerheid toen ook nog even in de, in de preferences van Winamp gezegd van dat, dat alle audio- en videoformaten aan, aan Winamp worden toegewezen. En uh, ja, eventueel, ik weet niet, uh, ik heb wel Windows 7, maar Lotte heeft Windows XP en die heeft dat probleem ook niet. En daar heb ik het op dezelfde manier geïnstalleerd. Dus Ruud, wat je ook nog zou kunnen proberen is, gooi QuickTime er helemaal af. Maar dan moet je ook van iTunes af natuurlijk, moet alle Apple software eraf. En installeer het en, en, en let goed op alle schermen die er voorbij komen en vink alles af wat je niet wil. Ja, oké, okay, uh, er zal wel niet anders op zitten dan. En ja, wat je ook kunt doen, met je aanvulling hierop in een uh, QuickTime heb je toch uiteindelijk uh, weer nodig om iTunes te gebruiken uh, in internetopties uh, via Windows uh, de voorkeuren bij bestandsvoorkeuren op uh, hey, dat dat MP3-bestanden gekoppeld worden aan winnend en dat in QuickTime. Uh, telkens, ja, dat is het dat is lastige, telkens bij een nieuwe QuickTime of een iTunes installatie wordt QuickTime regelmatig dus ook geüpdate. om dan die instelling weer terug te wijzigen zo los ik dat nu, tot nu toe steeds op maar als, dat een, als er een structurele manier is om dat in QuickTime zelf aan te passen want je kunt het in QuickTime wel, uh, wel goed zetten maar dat wordt structureel weer teruggewijzigd. Dus ik begrijp, als je QuickTime er helemaal afgooit en je installeert hem opnieuw, dat je een, een, een scherm kunt doorlopen waarin je uh, die voorkeuren standaard kunt aanpassen. Klopt, dat heb ik gedaan. En ik heb dus ook bij QuickTime geen problemen met updates. Dan moeten we dat maar eens proberen bij een machines waar dat uh, gewoon fout gaat. Want als het één keer fout gaat, krijg je het gewoon niet meer goed gezet. Dat is uh, uh, wat je waar ook aan, aan toestanden doet, ook in QuickTime en in uh, dat je gewoon een default speler aanwijst. Blijft drama. Oké, okay, ik wil gezien de tijd even door. Of zijn er nog korte dingen die we onder dit kopje willen vangen? Dat was dan niet snel genoeg. Uh, dan gaan we door nummer 4. En dat is uh, Tom Hessels met een stukje over iTunes deel 3, inmiddels al. En dat gaat over thuisdeling. Ik moet trouwens zeggen Tom, het zijn uh, voor mij zeer leerzame verhalen. En voor velen geloof ik. Goed, um, ik ga even de mic vastzetten en dan ga ik iets, laten, iets vertellen en iets laten horen. Ik had het graag met een Nederlandse iTunes gedaan. Maar... Uh, op de een of andere manier uh, was ik helemaal vergeten dat ik een laptop had uitgeleend aan mijn schoonvader voor zijn ziekenhuisbezoek. Dus we zullen het even in het Engels moeten doen, maar dat lijkt me niet echt een probleem. Ik ga nu even de mic vastzetten. Oké, okay, hopelijk staat hij vast. Uh, je moet twee dingen doen. Uh, je moet iets in iTunes doen en je moet iets op je iPhone doen. Um, ik ga eerst even naar iTunes... Ehm, ik start iTunes. eigenlijk hoef je daar maar heel weinig in te doen. iTunes. review music library playlist? Ehm, ik weet niet of je het in de gaten hebt maar mijn iPhone doet iets, maar dat komt omdat ik de thuisdeling aan heb staan en mijn iPhone ziet dus nu via wifi dat iTunes is gaan draaien, want er zijn een paar dingen waar je in ieder geval rekening mee moet houden. Je moet wifi hebben. En als je thuis de thuisdeling wilt gebruiken, moet ook iTunes draaien. De situatie zoals die nu bij mij is, is dat ik in iTunes, in mijn bibliotheek, een aantal speellijsten heb gedefinieerd. Een speellijst diversen met een hele batterij aan lekkere losse nummers. En uh, nog een paar andere speellijsten. Uh, ja, als uh, kind van de 60 jaren ben ik nog steeds een Beatles fan. Dus ik heb een speellijst Beatles en ik heb een speellijst Jazz Rock. Dat is hele heftige muziek. En uh, bij het synchroniseren van de muziek naar de iPhone synchroniseer ik niet mijn hele bibliotheek, maar alleen de speellijsten. Goed, nu gaan we eerst eens even naar iTunes. Uh, wil je zorgen dat die gaat delen, dan zul je uh, eerst uh, via de menubalk uh, file of bestand en dan edit, bewerken, naar de voorkeuren moeten gaan. Uh, ik heb iets raars ontdekt in uh, iTunes. Um, voorkeuren is het onderste van het rolmenu. Maar als ik omhoog peil, gebeurt er niks. Ik moet dus eerst één keer naar beneden peilen om het uh, bewerkenmenu of hier het edit menu te openen. Menu, undo. En uh, nu, preference. Preference. Preference. Preference. preference, kan ik wel omhoog. Leeming menus, general preferences, dialog. oké, button. Preference, de, de, de voorkeuren hebben we het al een keer over gehad. In verband met het uitzetten van een aantal vinkjes uh, om uh, dat structuur, die structuur, die boomstructuur, een beetje te kunnen minimaliseren. Leeming, um, preferences, nylon, dialog. Uh, het derde tabblad is delen, sharing. Share my library on my local. En uh, daar heb je het eerste aankruisvakje, is uh, uh, share my library on my local network. Dus uh, deel mijn uh, bibliotheek op mijn lokale netwerk, of een thuisnetwerk. Als je dat aanvinkt, dan ben je eigenlijk al klaar in iTunes. Uh, share entire library heb ik ook aanstaan. Uh, required password, dat heb ik niet aanstaan. Maar dat is wel op de een of andere manier nodig. Ik heb nog geen kans gehad om uh, het helemaal uit te zoeken. Met die verstanden: wat gebeurt er als ik dit wel aanzet? En welk wachtwoord moet ik dan gebruiken? Uh, dit is dus eigenlijk alles wat ik in iTunes heb gedaan. En om het nu even proefondervindelijk te bewijzen dat het gaat werken. Like Zal ik even... New, new, new, new play, new smart, edit smart Doe ik even add folder to library. Dus ik voeg een hele map aan mijn bibliotheek toe. En ik ga... Even naar mijn... Nee, shelf the view. Um, the view. Ik ga even naar mijn muziekmap. Daar ben ik nu. En ik heb op mijn... Um, op mijn iPhone niks van Yes staan. Yes. Maar ik heb in mijn... Uh, uh, zeg maar in oh. mijn bibliotheek wel... Uh, uh, heel veel, of heel veel, maar een aantal LP's of uh, CD's van Yes staan. Yes, the yes album, 1970. Onder andere. Yes, Fragile. Yes, Fragile. Uh, uh, en yes, yes, The Er the is drie, drie albums die ik eigenlijk wel zou willen delen. Yes. Dus ik deel nu de hele map Yes. Wat yes. doen we nu. But Als het goed is, heeft hij dat nu gedaan. Uh, ik ga, het gaat te ver om nu even in de bibliotheek te kijken of dat überhaupt werkt. Nu ga ik, uh, of, of ze erin staan, want dan moet ik heel erg zoeken. Want die bibliotheek, uh, it, ik vind het nog steeds jammer dat iTunes dat niet goed ordent. Ik ga even iTunes afsluiten. Met uw vader. En ik ga nu even mijn iPhone pakken. Ik heb... Uh, muziek gestart, dus dat is de knop rechtsonder. En in uh, iOS 4.3 heette dat nog gewoon uh, iPod en nu heet dat muziek. Onderaan muziek heb je een aantal tabbladen staan, tabbladen. Het rechter tabblad is meer, daar staan een aantal extra opties. Uh, ik heb hem nu aangevinkt, het tabblad, en ik zal je laten horen wat dat is. Meer context: audioboek iTunes, podcast, verzameling, afspeellijst, artiest. Tab... Dat staat er op dit moment in. Uh, en dan ben ik weer onderaan de tabbladen. Ik tik nu even artiest aan en ik zal je zo laten vertellen waarom. Stoor, knap, artiest. Zoek, zelf zoek alle albums. Halfletter A, context. Ik heb dus nu een lijst met artiesten. Ik ga even kijken of ik iets met een Y heb. Tabelindex, aanpasbaar. En je zal altijd zien dat dat zo is d u v w g x g i g x Geselecteerd. Drie t t t Hoofdletter t t t t t Yes. t t t t Yes. Ik heb iets van yes. Ik zal even kijken wat dat is. Yes. t t t Zoek. Zoek. t 1 Owner of a Lonely Heart. 4, 27. Owner of a Lonely Heart, die staat in mijn playlist uh, uh, als nummer. In mijn playlist diversen. Als Je hoort dat dat 505. de enige is? Meer. Top. 5 van 5. Ik zet hem nu weer even op meer. Geselecteerd. Ik ga iTunes starten. Je hoort mijn telefoon gaan en mijn iPhone een geluidje maken. Nu ga ik weer. Ik heb weer nu weer dat geselecteerd. tabblad meer aangetikt en nu ga ik kijken. Deze klop. meer context audioboek. Hadden we net ook componist. Hadden we net ook gedeeld. Gedeeld hadden we net niet. Nu moet ik nog even. Nu vergeet ik nog iets. Geselecteerd. Gedeeld context. Je moet in de ...in de opties van uh, iTunes... Menu. Menu okay. ...in het uh, uh, uh, algemeen tabblad moet je een naam aan je bibliotheek geven. Uh, die naam heet bij mij gewoon Tom's Library... ...en die zal ongetwijfeld waarschijnlijk bij jullie al een, een, een naam hebben gekregen... Uh, die, ...die verband houdt met de naam die ook uh, je computer heeft. Wat drop-down. Oké, okay, ik ga hier even uit weg. Ik heb dus nu. Um, Annuleer. Gedeeld. Koptekst. Ik heb dus nu op gedeeld getikt en nu krijg ik een nieuw scherm. Gedeeld koptekst. Annuleer. Annuleer. Geselecteerd. Mijn iPhone. Mijn iPhone is nu geselecteerd. geselecteerd. En het, nou zou je altijd zien dat mijn iPhone niks zegt. En ik. Geselecteerd. Bezig. Ja. Afspelen. We gaan het. Uh, dat tweede tikje wat je hoorde, en ik snap niet waarom hij dat nu niet doet, maar dat heb je altijd. Hè. Dat is de wet van Murphy. Hij had moeten zeggen uh, Tom's Library. Nou, uh, we gaan er even vanuit dat hij dit gedaan heeft. Toms Library. Daar heb je hem al. Hij staat erin. Ik ga nu weer naar artiest. artiest to, ik tik weer artiest in. En tabelindex. ik pak weer de tabelindex en ik ga naar de Y. XI. Nee, x Yes. Ik tik nu weer yes aan. Yes, context. Onslaak Zoek, Zoekveld. Yes, onbekend album. 1 nummer, 5 minuten. Die hadden we net al. Dat was dat. Uh, only owner of a lonely heart. 1 Owner of a lonely heart. Afspeellijst. Top. 1 geselecteerd artiest. Nummer. Top. Nou. Album. Top. En wat nou zo vervelend is, is dat het dus niet werkt. <laughs> Je ziet dat hij mijn library heeft... ...wel heeft gepakt. Maar... ...helaas zie ik hem niet staan. Uh, dus dit mislukt. Um, uh, dat is heel triest. Ik heb geen idee waarom dit niet lukt. Ik zou even moeten kijken of de mp3's goed getagd zijn. Uh, wat ik nog wel even snel kan doen... ...is omdat we hier nu toch al zijn... Uh, ...even iets anders toevoegen. Ehm... Um, Menu, menu, menu, new, new, new, edit, closed, add, add folder, cleaning menu menus, button, drop down, add the library, explore, pay, once selected, yes, Rachel, 1971. Ik pak even Steely Dan. Shell folder, view, items, new, multi-select list, Steely Dan. Shell folder, on, um, IA Thrill, Archer. En ik heb hier twee albums staan, Count by a Thrill en uh. Aja. Header, names, folder, edit, Archer. En Aja voeg ik nu toe. Archer. Je bent vol ik zal net wel iets fouts hebben gedaan. Alhoewel ik wel dit geluidje had gehoord. Dus nu gaan we maar weer even terug en nu hoop ik dat het wel werkt. Want anders dan, uh, zit ik jullie lekker te maken met allemaal dingen die Tabelindex. het niet zouden moeten doen. Ik zoek nu de S van Stiliden. M, gezin, N-O-E, Q, gezin, R, gezin, S, ges, Q. Peter, Saarsteen, Vilk, Vilkogins, Vilkog, Conflitter, R. Ralph, Willi, René, Peter, Toffe, Ricardo Roche, Williams, en Roche Brown, Bevenger, Jadak, The Small Faces, Small Faces, Solution, Spargo, Starbuck, Stely Dan. Daar is Steely Dan. eens kijken of we nu het album Aya hebben. Stely Dan, context. Tom zoek, zoekveld. Je hoort wel dat hij dus inderdaad mijn library heeft, dat hij dat deelt. Alle nummers. Aya. Daar is Aya. En dat tik ik nu op. Steely dan. Komt de omslag erheen. Zoek. Zoek ze. Steely dan. Ah ja, uitgebracht 1977 nummers. Keurig. Met vol klap. 1. Steely dan Fletcher Echo En nu tik ik hem aan en dan gaat hij spelen. Hoop ik. Hij zal hem even moeten downloaden. Dat heeft hij gedaan. En nu is zal ook voor de grap iTunes er eens uitgooien. iTunes op mijn pc. Uh, wat hij nu dus aan mij vraagt. En dat is op zich wel aardig. One or more people. One or... Make you, make you feel my love. Oh, dat uh, zien we nooit in Brian. Maar de melding die hij dus geeft. Is dat één uh, of meer mensen mijn library gebruiken. En of ik echt wil quitten. Nou, dat doen we dus. En het is dus nu gebeurd. En dan stopt hij ook onmiddellijk met spelen. Nou, dit is eigenlijk mijn verhaal. Uh, mijn enige probleem is nu nog waarom ik Yes niet zie. Maar dat moet ik zelf oplossen. Oké okay, Tom, dank. Ja, dat iTunes blijft toch af en toe een vaag verhaal. Uh, dat je bepaalde dingen in een bepaalde volgorde moet doen en als je wat vergeet dat hij daar niet voor waarschuwt en het kan ook zomaar zijn dat als je straks je muziek een keer opnieuw opstart dat het verhaal er dan, dat de er dan gewoon wel bij staat perfect is het zeker niet maar ja, wat is het wel zou je bijna zeggen heel filosofisch gezien maar het, uh, het idee vind ik wel heel mooi uh, wat hier misschien op Aansluit? Nee, dat weet ik niet meer. Ik zag van de week van iemand uh, ook een manier om uh, muziek die elders op je pc stond af te spelen. Maar ik weet niet meer hoe die app heet. Daar kom ik nog wel een keer op terug. Uh, nog vragen over dit onderwerp? Uh, ja, uh, bedankt Tom, want ik had er onder andere om gevraagd. Het is dus niet mogelijk om gewoon echt je computer af te browsen met je, met je iPhone. Hè? Want dat was eigenlijk mijn idee de vorige keer. En dat programma van de week waar ik ook iets over gezien heb, dat was dat Audio Galaxy of zoiets. Of Galaxy zonder audio. Daar waren ook mensen mee bezig geweest, dacht ik. Nee, je, moet, je kunt echt alleen maar op deze wijze je, je, je bibliotheek delen. En dan moet je dus zorgen dat, dat alle muziek die je wil delen ook in je iTunes bibliotheek staat. En je moet wel even opletten dat wanneer je dat wilt doen... Dan moet je in het tabblad uh, dat over de bibliotheek gaat, dus niet over het delen, maar over de bibliotheek zelf, waar je ook de plek van de bibliotheek aangeeft, dat is het laatste tabblad in, uh, in iTunes, dat je ervoor zorgt dat je niet aanvinkt dat je ook echt fysiek de muziek naar je bibliotheek moet halen, want dan wordt er gewoon keihard een kopie gemaakt van al je muziek en als je 200 gigabyte muziek hebt staan, dan word je daar niet echt vrolijk van. Ik zat nog even uh, te kijken, want uh, jij hebt het nu over thuisdeling via iTunes. En dat deden we natuurlijk vorige week ook toen ik dat uh, Apple uh, ding besprak. Uh, het grote verschil tussen jouw methode en uh, de andere is dat je niet hoeft toe te voegen. Maar uh, hè, dat je als een soort van, uh, nou ja, al browsend kunt roepen dit wil ik. En dat speel ik dan af. Uh, en ik heb net ook over jouw methode geprobeerd en dat werkt inderdaad wel. Dus dat is leuk, want ik wist het niet dat het ook op die manier kon. Dat je ook gewoon van iTunes naar, of van iPhone naar computer kon werken. Nog even wat Aad net zei over die audio. Dat ben ik hem alweer vergeten. Galaxy, geloof ik. Um, daar moest je wel een of ander account maken en werd je muziek geüpload naar een site, had ik het idee. Ik heb dat verder niet uitgeprobeerd, maar... Was jij dat niet, Egbert, die daarover schreef trouwens uh, van de week? Oh, Echtbert reageert nog niet, dus ik kom er even tussendoor. Uh, ik heb inmiddels mijn probleem opgelost. En ook daar is over geschreven in, uh, in het forum. Uh, de, de albums van Yes die ik in deze map heb staan zijn allemaal in flag. En uh, ja, dat, uh, dat schijnt iTunes dus niet te lusten. Dat uh, Nee, Karel Pieters schreef erover en ik heb het geprobeerd. Uh, mij lukt het niet, maar dat zegt niks. Want uh, sommige dingen moet ik eerst gewoon bijna zien en dan, en dan pas doen. En inderdaad, vlakbestanden in iTunes, dat is geen vriendjes. Dat werkt niet, helaas. Uh, maar Karel Pieter had een heel verhaal over Audio Galaxy waar hij wel blij mee was, dat het inderdaad werkte. Uh, maar dat is, hier, dat, dat, dat is hier nog niet echt uh, gelukt. Ik ben er ook verder niet op doorgegaan. Want ik heb een hele hoop programma's die hier niet werken. Dus dan stapelt het zo. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik uh, ga er zeker even naar kijken, want ik vind het een zeer interessant onderwerp. Ik schrijf hem op dat we daar uh, een keer wat uitgebreider op terugkomen. Oké, okay, ik wil door naar het volgende. En dat is Nancy met een stuk over Blink Magazine. Uh, ja, weinig tijd. Nee hoor. Uh, ik ga het proberen. Ehm... Um... Ik ga even kijken hoe ik dat moet lokken. Ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan, want ondertussen zit ik een stukje verderop om uh, de pc te bedienen. Um, wat ik mag vertellen is over de website www.blinkmagazine.nl, oftewel B-L-I-N-K-M-A-G-A-Z-I-N-E. -N uh, die is eigenlijk uh, ter ondersteuning uh, gemaakt. Uh, daar staan allemaal tips en trucs op en uh, aan mij de vraag om jullie een beetje wegwijs te maken in de navigatie door de website heen. Lijst twee onderdelen. Snel navigatie uit. Snel navigatie aan. Koppeling. Doorgaan naar inhoud. Nou, allereerst als je begint bovenin dan krijg je doorgaan naar inhoud. Nou, die zitten gewoon voor de toegankelijkheid, maar ik zou hem niet gebruiken. Je kan hem gebruiken, maar dat zou betekenen dat je naar de tekst denkt. Bezocht koppeling. Springt mijn hoofdnavigatie om in te loggen. Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen. Nou, niet om in te loggen, maar naar de hoofdnavigatie te gaan. Dat betekent gewoon dat je eigenlijk naar het menu van de website gaat. Dat kan nog wel eens handig zijn. Einde van de lijst. Kopniveau 2. Kopniveau 3. Navigatie. Kopniveau 3. lettergrootte. Dan hebben we nog een stukje toegankelijkheid. Lettergrote, Koppeling. Fouten, groter. Punt. Koppeling, herstellen. herstellen. Punt. Koppeling, en kleiner. kleiner. Dat is gewoon klein. de lettertypes aanpassen. Dat uh, is eigenlijk ook helemaal niet, uh, dat is uh, gewoon een toegankelijkheidsoptie, je hoeft er eigenlijk niet in. Kopniveau 3, zoek in te gaan. Een... Dan, dan hebben we het zoekenveld. Het zoekenveld kun je gebruiken om uh, wat dan ook voor woord in te voeren en uh, hij komt met zoekresultaten. Zoek verlaten. u bevindt zich hier, gewoon. Oh. Dan kom je op de zogenaamde breadcrumbs, oftewel waar ben, waar ben ik? Om uh, gewoon weer te zien in wat voor structuur je bezig bent, in wat voor level je bezig bent. Hè? De homepagina waar we nu zijn. Uh, heeft eigenlijk niet meer dan dat. Het is gewoon een menu. En dat menu heb ik opgedeeld in koppen. En de koppen zijn, als ik ze goed kan zien. Ik kan de Kop die van drie. De eerste kop is actueel. Daarin uh, vind je nieuwsfeed, een blinkblog, Blinkforum en wat je mee is, iAsk, waar we nu dus mee bezig zijn. In de nieuwsfeed uh, vind je. Uh, een RSS-feed van verschillende, uh, verschillende PC-magazines. Gewoon uh, alles over computers. Dus in het algemeen. Dan uh, hebben we de Blinkblog. Die is nog niet gevuld. Daar zou ik graag willen hebben dat mensen die bloggen uh, mij uh, een, een uh, stukje ter introductie zeg maar, van zichzelf en hun blog toesturen. En dat ik die hier kan zetten zodat uh, een beetje bekend is van wie wat waar blogt. Dan hebben we het Blink Forum. Ik heb al gezien dat er een aantal mensen zich aangemeld hebben. Hij moet nog worden getest op toegankelijkheid. Dat had ik aan werk gevraagd, dus als hij een keer tijd heeft of hij er nog eens naar wil kijken. Dan hebben we Bartimeus i-ask vragenuur. Um... Kopt niveau 3, actueel. Lijst via anderen zoeken. Bezocht koppeling, Blinkblog. Bezocht koppeling, Blinkvorm. Bezocht koppeling, i-ask, vragenuur. Nou, ik ga er even naartoe. Bezocht, koppeling. Bart, meis, ask, Daar heb ik bovenin. in. Koppeling. Koppeling. Koppeling. Daar heb ik een koppeling zet. Direct, naar... nou, direct naar Voice room. Oftewel, als je deze link activeert, kom je direct hier bij de Voice Chat uit. Het leek mij wel handig om die boven in de pagina te zetten. Dus, uh, en als je verder de linken gaat bekijken, zie je de linken uh, dat de podcast uh, genummerd zijn. En je kunt hier alsnog beluisteren. Dan haak ik weer even terug. Even kijken. Ja. Bezochtkoppeling. Nieuws-navigatie binnen. Bezochtkoppeling. Bezocht Einde van de lijst. Kop niveau 3. Dan hebben we het kopje praktijk. Daar staat onder workshops. Lijst vijf onderdelen. Bezochtkoppeling. Workshops. Nou, de workshops uh, zitten er nog maar één in. dat uh, is een beetje om beschrijvingen van dingen te geven. Uh, nog niet echt gevuld. Dan komen wij. Koppeling. Tips en trucs. Tips en trucs. Die is uh, aardig gevuld. Alles staat een beetje door elkaar, maar het gaat allemaal over computers. Met andere woorden, het gaat allemaal over uh, personal computers, PC's. Dus of het nou de Mac, de Windows of ieder ander softwarepakket is, daar vind je hier over tekst in. Uh, tips in. Ook Supernova, ZoomText, guides. Nou, er staat nog niet veel in van die anderen. Uh, dus als je tips of trucs hebt, hoor ik ze graag. Uh, stuur ze toe. Uh, via de iAsk mag dat, maar het mag ook uh, blink redactie-app, staat je Gmail. Um, deze tips en trucs wil ik nog gaan tekenen. Dat betekent dat er een, een uh, trefwoord aangehangen wordt, zodat ze wat uh, makkelijker doorzoekbaar zijn. Maar voor dit moment kun je in ieder geval uh, door snuffelen uh, om uh, te kijken of er wat voor je gading staat. Ik ga er even in om even te laten zien hoe uh, zo'n structuur dan weer zeg maar, op een level ver zit. Dus ik ga erin. Druk in, koppeling, tips en trucs. Bezochtkoppeling. Oh. Ik sta nu uh, in de breadcrumbs, dus tips ik loop trucs. even door. Hoofdgedeelte ingaan. Tabel 1 kolom, 3 om rijden. Je hoort uh, dat ik in de hoofdkolom zit en daar vind ik direct eigenlijk alle tips en trucs op een rijtje. Dus als ik nu. Bezochtkoppeling. Geselecteerde tekst omzetten naar MP 3. Maak. Kolom 3. Met de paaltoets. Of uh, ik gebruik de Mac, sorry. Als ik per koppeling ga lopen. Rij 2. Bezochtkoppeling. Selectie kleurgeven maak. Rij 3. Koppeling. Nederlandse handleidingen in Apel. Kolom 1. Dan hoor ik hier allerlei tips en trucs. Ik ga weer even terug naar de home. Uh, waar zit dat ding? Okay. Bezocht Bezochtkoppeling. Nog geen Bezochtkoppeling. Tot een webcast. Uh, ja, nou ik weet in ieder geval dat Tom het goede voornemen heeft om uh, wat uitgebreidere webcast of te maken... Over een bepaald onderwerp en die komen dan onder andere hieronder. Dus die staan wat mij betreft iets buiten de i-ask, omdat dat meer een snel uurtje is, zeg maar. En dit is om wat uitgebreidere podcasts iets te bespreken of te benoemen. Bezochtkoppeling, eenvoudige weergave websites. Eenvoudige weergave websites. Dat zijn uh, websites, daar staan de mobiele websites onder. Ik ga er even in om even te laten horen wat erin Bezochtkoppeling. zit. Bezochtkoppeling, eenvoudige weergave websites. Lijst 2, onderkoppeling, koppeling, einde van, koppeling. kop, kop, kop, kop, kop zoek zoeken, eenvoudig weer, hoofdgedeelte binnen gaan, bezocht, koppeling, mobiele weergave. En er staat een uh, onderdeel dat heet mobiele weergave. Uh, dus dat zijn echt de mobiele websites, dus als je daar ook een tip voor hebt, dan hoor ik ze graag en zet ik ze hier tussen. Vaak koppeling, speciale websites. En natuurlijk heb je ook speciale websites voor bepaalde taken of, uh, nou, een, uh, om maar eens een te noemen, skiplink bijvoorbeeld. Dat soort, uh, soort websites vind je onder deze kop. Ik ga hier weer uit, ga terug. Dan hebben we nog onder het kopje praktijk hebben we nog een stukje sneltoetsen. Die heb ik pas aangemaakt, voornamelijk voor de voice over uh, uh, toetsen, sneltoetsen. Die staan hier uh, op, categorie. Uh, en je vindt er nog een aantal andere sneltoetsen hier tussen. Einde van de lijst, kopniveau 3, testcentrum. Dan hebben we nog een kop testcentrum. Testcentrum. Eigenlijk op dit moment staat er nog niks in, wat daar de bedoeling van is. Er staan de, de linken onder. Lijst 2, onderdelen, bezochtkoppeling, hardware. Hardware. Bezochtkoppeling. Software. Software. Uh, dat is om om um, um, um, te. Ja, eigenlijk uh, ja wat het al zegt, een testcentrum om uh, dingen te vergelijken of uh, uit te proberen. Maar er staat op dit moment nog niks onder. Einde van de lijst, kopniveau 3. Dan dan wat. Dan hebben we de downloads, dus ook een kop. Lijst drie onderdelen. Je hebt drie onderdelen, oftewel de. Drie... Soft gratis software. Gratis software, oftewel de freeware. Hier vind je een aantal freeware dingen. De, de software die je kunt gebruiken die gratis is. Verder staat eronder gratis online software. Gratis online software. Nou, dan moet je denken aan uh, websites die bepaalde applicaties draaien. Uh, en die je gratis kunt gebruiken. Bijvoorbeeld uh, om het te converteren van, uh, van bepaalde bestanden of dat soort dingetjes meer. Bezochtkoppeling, witte pappers. Witte pappers, oftewel white papers. Ja, ik moet nog even nadenken over deze naam. Maar dat is ook weer meer uh, een, als je een onderwerp uh, wat uitgebreider wil gaan bespreken. Dan, dan, is dat, dan komt het hieronder te hangen en kunnen mensen hem eventueel downloaden in, uh, in, in, in, in een tekstbestand. Einde van de lijst, kop niveau 3, apps. We hebben we apps en uh, daar zit onder uh, twee zitten eronder. Er nee, twee onderdelen. Bezocht koppeling. iOS, iPhone, schijnen, streep, iPad. De iOS, oftewel de iPhone en de iPad, dus waar wij het voornamelijk over hebben. Daar staan allerlei tips en trucs onder. Die zijn uh, sinds vorige week of twee weken geleden zijn die in ieder geval goed gevuld. Dus snuffel er ook weer in. Bezocht koppeling. Android. Android. Android. Dan staat er ook een stukje over Android. Uh, dat is me wel vorig jaar geschreven, dus dat is een website, een oude website van mij. Uh, daar wordt hij nu naar verwezen, maar het is wel de bedoeling dat daar gewoon uh, up-to-date informatie komt over de Android van nu. Einde van de lijst, van 3, hoofdmenu. Dan heb je het hoofdmenu. Laat die voorlopig maar even links liggen, want uh, daar staan gewoon even wat uh, administratieve dingetjes onder, uh, die ik voornamelijk gebruik. Maar dat zal uh, langzamerhand uh, verdwijnen. Oh, nou, dat was een beetje de website, uh, ik hoop dat het uh, duidelijk is, maar graag vooral snuffelen en laat weten als je wat tips of trucs of wat dan ook hebt, dan lever het aan, graag. Bedankt Nancy, wat is ook weer een breadcrumb of breadcrumb dat zie ik ook altijd bij de Bart Jameis website, ben ik benieuwd naar. Breadcrumbs, ja dat zijn uh, broodkruimels. Oftewel, het is het pad ergens naartoe. Stel voor dat ik uh, naar de, uh, de, het hoofd gaat apps. Of het, het kopje apps. En ik zit in Android. Of in iOS, laat ik iOS zeggen. Dan zie ik in de, in het, uh, in de breadcrumbs eigenlijk waar ik ben. Dus het is je navigatie. Een beetje uh, wat er dan in de breadcrumb staat. Bijvoorbeeld home. Uh, even kijken. Home. Apps iOS, dat staat er dan. Dan weet je dus waar je bent in de structuur van de website. Denk maar aan het oude sprookje van, uh, was het niet klein duimpje met de broodkruimels? toch? Ja, wel, wat mooi. Uh, en wat ook nog een eigenschap van breadcrumbs is, is dat je op die uh, tussenliggende niveaus kunt klikken. Als je bijvoorbeeld, ik moet even het voorbeeld goed bedenken wat Nens gaf, ja, home, apps, uh, iOS. En als je dan naar uh, Android wil, dan kun je dus op apps gewoon klikken. En dan kom je dus binnen het apps stukje, kun je dan weer naar Android toe. Dus dan hoef je niet helemaal naar home en dan weer apps en dan weer Android te kiezen. Uh, maar je kunt ook die tussenliggende niveaus kun je kiezen. En dat kan je gewoon heel veel uh, zoeken en springwerk schelen op sites. Nog meer vragen of opmerkingen over dit stuk? Nou, uh, Skiplink kwam even voorbij. Is dat ook een app voor op je... Eh, uh, op je iPhone of alleen uh, op internet? Want ik weet wel dat je op een website uh, open terug kan. Skiplink is uh, puur een uh, website die uh, op zich ook. Uh, moet kunnen gebruiken op je iPhone hoewel er sinds de laatste wijziging uh, in Google even een foutje optreedt dat hij de zoekpagina van Google niet herkent, maar die gaan we nog uh, weer oplossen. En dan kun je dus Skiplink gebruiken op je iPhone. Het enige wat je op je iPhone niet kunt is uh, de YouTube zoeker. Ja, de zoeker kun je wel gebruiken, maar niet het afspelen van YouTube omdat dat in Flash gedaan is en dat ondersteunt de iPhone gewoon niet. En dat gaat hij ook nooit ondersteunen. Uh, er zijn wel verhalen af en toe dat sommige browsers dat wel gaan doen. Maar ik heb er nog niet eentje gevonden die en toegankelijk is en Flash ondersteunt voor mij. Um, maar je hebt natuurlijk op de iPhone zelf al een uh, hele mooie YouTube zoeken. Dus dat hoef je zeker niet via SkipLink te doen. Maar het uh, zoeken met SkipLink op Google... Dat moet ook vanaf je iPhone weer gaan werken, binnenkort. Ik kom er even tussen, Dirk, want volgens mij vergeet jij iets. De vraag was namelijk: wat is Skiplink? Uh, maar uh, Dirk is zo uh, uh, betrokken bij Skiplink, want het is uh, zijn. Kind. Het is zijn uh, idee en hij heeft het ook uitgevoerd en daar zijn we eigenlijk allemaal wel heel blij mee. Uh, je kunt Skiplink zien als een soort internetfilter. Uh, Skiplink uh, uh, kun je als het ware plaatsen tussen uh, uh, jezelf, tussen je computer en uh, uh, het internet als je daarmee bezig bent en wat Skiplink dus voor je doet. ...is het gebruiken van internet, het, dus het browsen, het surfen op internet... ...voor, voor ons als blinde gebruikers veel, veel, veel makkelijker te maken... Uh, het gooit bijvoorbeeld, uh, uh, als je op een website uh, komt, de eerste keer zie je dan de hele website. Maar als je doorgaat linken op die website, dan uh, kijkt SkipLink van uh, wat is er eigenlijk nieuw. En um, datgene wat, wat je al hebt gezien, dat zijn bijvoorbeeld alle menus en zo, die laat hij dan voor je weg. En dat betekent dat je uh, op, een, op een website bijvoorbeeld veel sneller dingen... Uh, uh, kunt zoeken, verder kunt uh, verder kun je ook uh, Skiplink gebruiken om op Google te zoeken en de zoekresultaten worden dan in een voor ons uh, veel plezieriger manier getoond dat geldt ook voor YouTube Dirk, als ik verkeerde dingen zeg uh, breek dan onmiddellijk in nee, je zegt zeker geen verkeerde dingen, wat mij betreft uh, ik had de vraag even niet goed begrepen maar dat, nogmaals, het zoeken op Google werkt even niet vanuit een iPhone werkt wel vanuit je PC en ik ben er eigenlijk uh, in eerste instantie voor mezelf aan begonnen, want ik moest heel veel zoeken op Google en dat kostte altijd heel veel tijd en dat werkt met Skiplink gewoon een stuk makkelijker. Wat die kortweg daar doet is, uh, je tikt bijvoorbeeld uh, openingstijden Den Hommel in, dat is een zwembad in Utrecht. En je zegt zoek op Google, dan gaat Skiplink voor jou zoeken op Google, haalt de eerste tien pagina's die Google als resultaat aanmerkt op. Uh, zet die onder elkaar, maak van het begin van de pagina's uh, links zodat je erheen kunt tabben en maak van alle regels die jouw zoekwoorden dus openingstijden of Den Hondel bevatten kopregels zodat je met een iPhone via de rotor bijvoorbeeld de koppen kunt springen of met de, de meeste aanpassingen kun je met de letter H kun je koppen springen dus kun je op die manier heel snel door de inhoud van 10 sites springen waarvan Google denkt dat jouw zoekwoorden uh, of waarvan Google vindt dat je zoekwoorden in voorkomen. Ik heb er zelf in ieder geval een hoop uh, lol en plezier van gehad. Samsung nieuwe Leider PVDA. Samsung nieuwe Leider PVDA. Kom ik net breaking news hier tegen op uh, nu.nl. Nog andere vragen of dingen... Ja, ik wilde eigenlijk nog even wat aanvullen. Uh, aan, uh, uh, de categorieën die er op blink magazine zijn, daar kun je op de RSS feed kun je je abonneren. Uh, zo ook deze podcast, daar kun je je ook op abonneren. Die is inmiddels ook aangemeld bij de iTunes. Kan dat ook via X feed of zo? Die, uh, dat is een appje die ik uh, op mijn uh, iPhone heb neergezet. Als die werkt met RSS feeds, wel, ja. Um, Even kijken hoor. Uh, dan moet je wel uh, dus de categorie van de, waar Bakje Mees iAsk uh, vragenuur staat. Daar moet je je dan op abonneren. Even kijken hoor. Uh, je kunt ook. Uh, op Twitter uh, zijn we bekend als BlinkNL. Dat wilde ik ook nog even melden. Daar komt ook geregeld wat uh, nieuwtjes, wat er voor nieuws op de website komt. Oké, okay, bedankt. Ja, ik heb trouwens ook nog een ander vraag, Maar dan weet ik niet of er nog tijd voor is. Tot... Daar kan jullie over. Hou tijd voor wat mij betreft. Nou, ik denk nu alleen eens aan podcast. Want uh, je kunt wel een podcast uh, qua tracks natuurlijk van iTunes gewoon zelf laden. Dan wordt het als een mp3'tje komt in je muziek terecht. Maar als je uh, op de hoogte wil houden van nieuwe podcasts... dan moet je volgens mij een uh, podcast, podcaster voor uh, downloaden of zo. En weten jullie daar een goede app voor? De vraag is mij niet helemaal duidelijk eerlijk gezegd. Jij zegt als je een podcast wil doen moet je een podcast downloaden. Dat snap ik nog. Ja ik heb nou een RSS reader uh, ding. Maar volgens mij moet je voor podcast weer een aparte app hebben. Kun je niet voor, uh, voor staan met een RSS reader. Ik geloof dat Blink Radio uh, daar heel geschikt voor is. Die bemoeit zich heel erg sterk met podcasts. Ik heb er ooit in het geleis naar gekeken en ik wil dat wel voor je uit gaan zoeken. Ik heb ook een keer van, uh, uit het. Uh, ja, dat kwam toevallig een keer in het Joostvragenuur uh, naar voren. Dat zou het programma Podcaster zijn waar men heel tevreden over is. En dan nou heb ik daar wel iets mee gevonden wat, uh, wat inderdaad die naam uh, voert. Uh, en ik denk dat die het moet zijn. Dus als je Podcaster zoekt, dan uh, schijnt dat ook een heel goed bruikbare app te zijn. Uh... Ik ben eventjes, uh, moest, ik was even aan het proberen om, om de iAsk podcast binnen te halen. Want ik zie daar iets raars mee, daar komt zo op. Uh, ik dacht dat, met je, dat je met TuneIn Radio ook gewoon podcasts kon uh, beluisteren, Dirk. Mm, die heeft zeker een deel podcasts. Ik, zeggen, ik heb er nog nooit naar gekeken. We zullen daar gewoon eens een blik op werpen en daarop terugkomen, lijkt me. Dat is wel interessant, want er zijn zo verschrikkelijk veel podcasts. Dat is inderdaad ook een, een optie waar ik wel eens van gehoord heb. Wat ik overigens het nadeel van Tune-in Radio vind, is, is, want er schijnt nu ook OO-Tunes te zijn. Dat heb ik ook uh, via de, de forum, uh, via de appwijze volgens mij ook. Wat ik, eh, het is een geweldige radiostationspeler hoor, dat moet ik zeggen. En wat ik eigenlijk het nadeel van vind is dat je er ook mee op kunt nemen. Dat is natuurlijk juist een voordeel. Dat moet ik goed zeggen, want dat lijkt me juist erg handig. Dat zou handig kunnen zijn in, op een bepaald moment. Maar vervolgens kun je volgens mij helemaal niks met die opnames... behalve ze op je, eh, binnen datzelfde programma weer afspelen. En ik zou ze dan toch wel graag eh, kunnen... ...willen versturen, al was het maar via e-mail of anderszins, uh, waar naartoe dan ook. Zodat ik ze ook nog als mp3 kan bewerken, zeker uh, weet ik wel wat voor leuks mee doen. Stelt u die niet beschikbaar in uh, iTunes, weet je wel, als je naar je iPhone gaat, dan doortapt naar apps... ...die je spatie geeft, dan heel ver doortapt, dan kom je in een lijst van uh, appjes die... ...ja, filesharing, filedeling hebben waar je ook deze boeken kunt plaatsen en dat soort dingen staat tuning radio daar niet bij nee daar staat hij niet bij en voor zover mij bekend is dat ook eigenlijk altijd alleen maar eenrichtingsverkeer als het al wel zo zou zijn wat jij ook zegt Dirk die deze boeken plaatsen dat is puur eenrichtingsverkeer je kunt geen deze boeken uit uh, deze worm of uh, uh, uh, hoe heet het ding nog weer nou ja die andere uh, uh, terughalen zeg maar naar je iPhone naar je pc bedoel je waarschijnlijk, Ja, dat kan vaak wel, want je hebt daar naast een toevoegknop heb je ook een opslaan knop. En daarmee sla je dus weer uh, vanaf je iPhone terug naar je pc toe. Oké, okay, nou dat, dat is uh, helemaal waar, die knop heb ik wel eens gezien, maar ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd wat die betekende. Maar ik bedoelde inderdaad terug naar de pc, wat je zegt. Misschien dat uh, TuneIn dat niet doet of niet mag uit uh, auteursrechtelijke overwegingen. Dat kan ik me zomaar voorstellen. Maar dat vind ik dan wel een nadeel. En uh, Ik heb de indruk dat dat O, -O tunes dat wel kon, maar daar zouden we nog eens naar kunnen kijken. Want daar waren ook vrij enthousiaste geluiden over in de, in de uh, podcast. Uh, sorry, in het uh, forum. En uh, Een van de uh, meest aardige dingen die ik daar ook wel van vond. Als je daar een radiostation aanzet, dan kun je het zelf zo instellen dat die automatisch gaat uh, opnemen... En uh, dat wist hij dan automatisch weer na zoveel tijd, een uh, in te stellen tijd. En wat natuurlijk het leuke is, dat als jij toevallig iets hoort waarvan je denkt, hé, hey, had ik dat nu maar opgenomen, dan kun je het alsnog uh, op dat moment beslissen om het definitief op te slaan. En dat lijkt mij wel een mooie mogelijkheid. En ik dacht ook dat dat programma wel in staat was om het uh, vanuit je uh, iPhone weer, uh, weer uh, ergens anders heen te krijgen. Nou, misschien kun je daar wat onderzoek naar doen en... Uh... Of ons daar melding van maken? Ja, dat, uh, dat ga ik zeker uh, eens doen. Uh, iets anders wat ik ook nog uh, in, uh, op mijn lijstje had staan en wat ik inmiddels wel op, de, uh, op het forum heb geplaatst, ik weet eigenlijk niet of jullie dat is opgevallen, is dat, uh, dat ik ook uh, van Sjaak uh, nog antwoord heb gekregen op de, die vraag over, uh, um, hoe heet het, Sonos. En die app die schijnt redelijk goed toegankelijk te zijn. Er zijn een paar niet goed gelabelde knoppen en uh, dat, ga je, nou ja, dat kun je zelf aanpassen in iOS 5. Uh, dus, dus wat dat betreft lijkt dat allemaal heel goed te, te doen te zijn. Dat vind ik op zich wel heel erg gaaf. De prijs heeft mij tot nu toe tegengehouden, anders uh, had hij daar wel mee willen stoeien met dat Sonos Maar ik vind het een beetje aan de dure kant eerlijk gezegd. Oké, okay, we rennen al aardig dicht uh, naar half vijf toe. Nu zijn we uiteraard wel wat later begonnen, maar uh, volgens mij kunnen we nog kort doen uh, wat er te tafel komt. Uh, korte opmerkingen. En het verhaal over OV Butler, dat schuiven we dan nou gewoon door naar de volgende keer. En daarmee zit uh, in feite de volgende keer ook wel ongeveer weer vol, geloof ik. Maar goed, dan kunnen we ons weer voorbereiden op de daarvolgende volgende keer, dat is niet zo erg. Zijn er zijn nog korte dingen die uh, het melden waard zijn. Nou, ik had nog wel een kleine aanvulling op de op het verhaal van, van Nancy, van de, van de van de Blink Magazine. Ik vraag me af of je niet wat meer toch. In in in ja, er is natuurlijk wel een bepaalde app, sorry, een bepaalde hoek voor, voor de iPhone en en de en de Mac en dat soort dingen. En dan. ...hoor ik op een gegeven moment iets zeggen over een rubriekje sneltoetsen... ...en dat ging dan ook weer speciaal uh, over die sneltoetsen van de, uh, de, de Mac-computers. Uh, en ik kreeg de indruk, maar kan door het hele verhaal uh, misgehad hebben... ...dat dat ook weer in een algemene rubriek stond. En dan denk ik, van zou je toch niet wat meer moeten toespitsen op specialisatie... ...in de zin van, kijk, 80% van de mensen werken natuurlijk nog met, uh, met Windows... En zou je dan niet gewoon ook moeten zeggen van we doen dat toch echt, uh, we houden het een beetje gescheiden. Al was het alleen al vanwege de overzichtelijkheid. En, en uh, Bruno, wat wil je dan scheiden? Want ik, ik begrijp je vraag niet helemaal. Nou, ik begreep dat er een soort algemene rubriek was met tips en trucs. En daar stond dan een subrubriekje sneltoetsen in. En die ging dan over met name sneltoetsen die in uh, uh, de, de Mac van toepassing waren. En dan, toen dacht ik van, uh, hang die dan onder een, een subrubriek uh, uh, of Apple, uh, want uh, die is er ook, die iAsk bijvoorbeeld. Ga daar dan alleen specifiek dingen uh, vertellen die met de Mac en de, en de Apple uh, te maken hebben. Ja. En de iPhone en de iPad en hou dat een beetje uh, gescheiden, zodat de mensen door de bomen het bos nog een beetje zien. Ja, hij doet het weer. Ja, oké, okay, ik snap wat je zegt. Ik, ik heb, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb even een klein stukje van Nancy's verhaal gemist. Omdat er hier even wat uh, hondenonrust was. Uh, ik, uh, wat ik van, in ieder geval van het verhaal begreep, is dat, dat het eigenlijk voornamelijk over, over uh, uh, iOS en, en Mac gaat. En dat Windows een beetje uh, buiten zicht blijft. En dat komt natuurlijk omdat er al zo ontzettend veel over Windows is. Oké, okay, ja, nou, dat, ik begreep ook een beetje dat Windows ook wel, uh, wel aan bod kwam. Uh, want ze hij heeft op een gegeven moment ook iets over Android geroepen. Daar, daar was ook wat informatie, al was die inmiddels geloof ik wel weer wat verouderd. Maar goed, uh, ja, dit, dit vind, ik vind het ook wel mooi, een, een goed idee. Alleen uh, ja, ik vraag me af of het niet al heel erg ambitieus is wat je allemaal noemt. En om dat dan allemaal up-to-date te krijgen en bij te houden, dat lijkt me nog een hele toer. Maar ja, ik wens je daar uiteraard veel, veel succes mee. Nou, in feite is dat een, een site die je gewoon met z'n allen moet vullen. Het is bijna niet de persoon te doen. En dat is denk ik ook een beetje de boodschap die Nens gaf van jongens, uh, hebben jullie wat? Schrijf het op en stuur het in. Of ga bloggen of ga plaatsen. Dus daar kunnen we zelf ook heel veel aan doen. En het is wel waar dat er momenteel natuurlijk heel veel geschreven wordt over... Uh, iPhone-dingen en uh, Apple-dingen, maar ik denk ook dat ze de Windows-dingen daar niet onder moeten sneeuwen. Um, nou, dat was het. Jippie, ik mag ook eventjes. Ja, Bruno, bedankt voor de tip. Daar hou ik van als mensen uh, zeggen wat ze willen. Uh, natuurlijk heb ik daarover nagedacht om uh, de Mac en de Windows te splitsen. Maar er zijn nog altijd tips die voor beide gelden. Of uh, bijvoorbeeld uh, die voor Supernova, ZoomText en dat soort dingen gelden. Dus het leek me handiger om ze inderdaad onder tips en trucs te doen. Dus het geheel van de personal computers. En wat ik daarna heb bedacht is eigenlijk om er trefwoorden aan te hangen. Wat ik al later zei, misschien is dat nu nog een beetje onduidelijk. Maar dat betekent dat je kunt... Uh, browsen op een trefwoord. Dus dan zou dan trefwoord Mac zijn. En dan krijg je alles wat met de Mac te maken heeft. Alle tips die in de tips en trucs staan. De sneltoetsen zijn ondertussen uh, een aparte categorie geworden. Onder praktijk. Dus het is geen onderdeel van tips en trucs meer. Hij staat onder uh, praktijk. Als kop uh, onder praktijk. Dus die. Ja, die splitsen. Ja, ik kan hem eventueel splitsen, maar ik denk dat dat niet nodig is. Ook weer omdat bepaalde programma's op uh, bepaalde platformen kunnen draaien. Oké, okay. nee, prima, duidelijk, oké. Okay. Wat mensen niet genoemd heeft, wat ik overigens zelf heel opvallend vond van die site, is dat um, zodra, je een zodra je een categorie gekozen hebt uit, uh, uit de hoofdpagina, dus je springt daar langs kopjes en kiest dan een categorie, dan komen al die categorieën niet meer terug op de vervolgpagina's. Dus je hoeft daar niet uh, een internetgoeroe te zijn om daar dingen te vinden. Ja, Dirk, je vindt ze nog wel terug, maar helemaal aan het einde. The place to be. Oké okay, jongens, zijn er nog andere punten waar we het nu over kunnen hebben? Anders wou ik uh, af gaan sluiten. Ja, misschien een tip. Uh, ik begreep dat jullie toch over de over de inrichting van het, van het chat gingen praten na de vergadering. Maar misschien is het wel een keer goed om het om te draaien. Eerst um, de bijdragers die uh, zij voorbereid, zodat je daar ook aan toe komt. En daarna pas uh, vragen van, uh, van iedereen. Uh, dit ook om teleurstellingen mogelijk te voorkomen. Want uh, ik kan me voorstellen dat je denkt... van, nou, ik uh, ga volgende week luisteren... want uh, dit en dat komt aan de orde en dat wordt dan iedere keer uitgesteld. En dat is voor degene die het voorbereidt ook niet altijd motiverend... Misschien moet je daar eens over denken. Dat vind ik op zich een goede tip. Zullen we het straks zeker even over hebben. Goed, ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor alle bijdragen die er weer geleverd zijn. En dan gaan we de chatroom sluiten. En dan gaan we er een wachtwoord op zetten. En dan gaan we met Tom en Nens even verder nog, als die nog tijd en zin hebben, over hoe we de volgende keer gaan doen. Wat mij betreft nogmaals hartelijk dank. Een fijn weekend en hoop op zon.